Twee uur watermalgemoet met het NWS-journaal. De Italiaanse Senaat heeft in een stemming de nieuwe regering van premier Renzi groen licht gegeven. Renzi hield de senatoren voor dat hij de Italianen weer aan het werk kan krijgen... na jaren van economische crisis en oplopende werkloosheid. Hij werd afgelopen weekend beëdigd als nieuwe premier... en wil grote economische hervormingen doorvoeren in Italië. Ook wil hij het kiesstelsel veranderen en de corruptie aanpakken... Vandaag moet Renzi nog een stemming in het Huis van Afgevaardigden overleven. Daar heeft hij een ruime meerderheid. De opening van de nieuwe luchthaven van Berlijn wordt mogelijk nog verder uitgesteld. Het Duitse persbureau DPA heeft een brief van de luchthavendirecteur in handen... waarin hij waarschuwt dat de luchthaven misschien pas in 2016 in gebruik kan worden genomen. De opening stond oorspronkelijk gepland voor eind 2011, maar is al keer op keer uitgesteld.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 PostNL heeft de ongeopende en onbeschadigde brieven alsnog bezorgd... met een excuusbrief erbij. En de man is vorige maand ontslagen. In Moskou en Sint-Petersburg zijn ongeveer 500 mensen opgepakt... die demonstreerden bij de rechtbank. Acht tegenstanders van president Poetin stonden daar terecht... omdat ze geweld tegen de politie zouden hebben gebruikt... bij een anti-Poetin-demonstratie in Moskou. Zeven van hen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen... variërend van 2,5 tot 4 jaar. Het weer vannacht koelt het af tot een graad of 5. In de ochtend eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen. En de temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Dit was het NMS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstad. Hele goede nacht, het is dinsdag 25 februari en we gaan het vannacht hebben over online winkelen of toch gewoon de stad in. Ja, maar dat allemaal vanaf drie uur, want we gaan het hebben over wat nou populair is. Dus blijf daar zeker voor luisteren, maar eerst dit. Een enorme vreugde in het dorpshuis als duidelijk wordt dat Stefan Groothuis een gouden plak op de Olympische Spelen heeft gewonnen. De grootouders van Stefan Groothuis zijn er. Net als zijn twee zussen en nichtjes. En ook de burgemeester viert mee. Opa Groothuis, dat is hem, hè? Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Nee, dat is hartstikke blij van. Ja. Ja, een hele vriendelijke, beetje introverte jongen. En uh, met behoorlijk wat bagage, want hij is uh, depressief uh, geweest. Je hebt het zo verdiend. Dat is het enige wat ik even uit kan stamelen. Ja, bedankt. Ja, het, is, het is nog steeds heel onwerkelijk. Voor mij ook. Vele blessures kende hij in zijn loopbaan. En hij kwam terug naar een zware depressie de redden hè, prachtig. We zijn er zo blij mee joh. Iedereen heeft kaart meegewerkt en de ploeggenoten ook. Ook de jongens die hier zijn en de jongens die thuis zijn. En, dan, uh, dan vergeten we nog even alle tegenslag die je onderweg hebt gehad de afgelopen acht jaar. Ja, dat, uh, dat was niet allemaal van een lei dakje altijd. Voor zichzelf heeft hij behoorlijk wat overwonnen door deze gouden medaille te pakken. En in uh, Vancouver was hij vierde ja. en, en ziek. En, en, en maar doorgegaan en maar doorgegaan. Ja, geweldig. Ja, vooral die opa, ik word er zo blied van. Stefan Groothuis, afgelopen week won hij op de duizend meter in Sochi... een gouden plak en dat is een overwinning. En niet alleen al omdat dat uh, ontzettende prestatie is... maar ook omdat de sport inderdaad diepe dalen heeft gekend. Hij kampt jarenlang met depressies. Hij gebruikt hiervoor ook medicijnen. Maar, zegt hij in een interview, zijn vrouw Esther bleek een grote steun. Ja, en daar gaan we het dit uur over hebben. Wat is voor u nou echt een steun? Een, een, een, een toeverlaat, een, een, een sprankje hoop? <laughs> ja, wat sleept jij? eruit? eigenlijk echt doorheen. Dat is mijn vraag. Zijn dat uh, vrienden, familie? Misschien met heel nuchter zegt hij... nou een goede kop koffie maakt voor mij alles wel weer goed. Of, uh, of, of geloof, dat kan natuurlijk ook. Een dag waarmee je eigenlijk met verkeerde benen uit bed stapt... maar waar je die je dan toch aan het einde gewoon weer goed afsluit. Hoe kan dat dan toch? Wat, wat sleept u er doorheen? Daar mag u over bellen, 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer, dus 0800-1121. Maar een mailtje mag natuurlijk ook, dat mag naar nachtapenstaarteo.nl. Dus uh, wat sleept je door de dag? You lie Whatever Gets You Through the Night van John Lennon. En daar hebben we het over. Niet natuurlijk alleen de dag, maar ook de nacht. Wat sleept u er doorheen? Dat is uh, mijn vraag vannacht. Dus um, als u er een, ja, een dagje tegenaan zit... Uh, dat u denkt, nou, vandaag is niet mijn dag. Ja, dat kan natuurlijk zomaar gebeuren. Um, maar wat zijn dan de dingen waaraan u denkt... dat u zegt, nou, dat sleept mij toch wel echt door de dag. Dat kan natuurlijk ook een moment zijn. Uh, geboorte van een kind of een trouwdag. Of uh, iets in die trend. Dus zegt: Nou, Als ik daaraan denk, dan... Ja, dan word ik toch eigenlijk altijd wel weer heel erg vrolijk. En dat sleept me er eigenlijk wel doorheen. Ik uh, zat voor mezelf ook eens na te denken. Wat sleept mij nou door de dag? Ja, heel veel dingen natuurlijk. Uh, uh, goede vrienden, familie, uh, geloof ook. Um, maar als ik, als ik echt even een, een, een baalmoment heb... ja, dan ga ik dan toch heel eerlijk opbiechten. Dan, uh, dan bel ik altijd naar mijn moeder. Ja. Dan zeg ik, hoi mam. Ja, en dan is het niet eens zozeer dat ik dan... Um, dat ik, dat ik dan mijn hele verhaal kwijt moet. Maar gewoon even kletsen met mijn moeder. Dan word ik altijd heel erg. Uh, ja, dan denk ik van. Ja, mijn moeder heeft ook altijd door voor elkaar gebokst. En die, die, die sleept zich ook overal doorheen. En ja, dan word ik daar altijd vrolijk van. Daar put ik een beetje, een beetje kracht uit, zeg maar. Dus dat, dat is voor mij echt wel een, een lichtpuntje. Dus uh, mijn moeder, ja, dus mam. Bedankt daarvoor. Uh, ja, en mijn vraag is eigenlijk, wat, wat sleept u er doorheen? 0800 1121, dat is ons gratis telefoonnummer, dus dat mag u nu toe bellen. Um, ja, dingen die u er doorheen slepen, vrienden, familie, uh, lekker eten kan natuurlijk ook, of uh, uw carrière. Zoals Stefan Groothuis, die dacht, ja, ik ga voor die gouden plak, ik blijf schaatsen en ik ga er gewoon voor. Dat heeft hem er natuurlijk wel doorheen gesleept. Dus uh, belt u graag 0800 1121, maar eerst Budapest van George Ezra. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused me on you. Ooh, you, ooh, I give it all. My acres of a land I achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I give it all.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 And they fear they'll lose so much if you take my hand But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change Baby, if you owe me, then owe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 ik video Budapest van George Ezra. En in januari 2014, dus dat is nog maar net, werd hij genomineerd voor de titel Sound of 2014. Dat is een lijst van de BBC. En die geven ze elk jaar uit. En dat zijn eigenlijk de aankomende talenten waarvan ze denken, ja, daar gaan we aankomend jaar echt superveel van horen. Hij stond niet op nummer 1. helaas. Dat was Sam Smith. Maar hij kwam toch op een hele goede vijfde plek terecht. En ik uh, ben daar heel erg blij mee, want ik vind hele mooie muziek die hij maakt. Uh, dat was George Ezra. Dus uh, hopelijk komend jaar heel erg veel van uh, deze man. Aan de telefoon heb ik Gerdien en Rabbers, goeienacht. Goeienacht. Jij bent directeur van Samen Sterk tegen Stigma. Ja. En wat dat betekent klopt. dat precies? Ja, dat, dat, dat, dat is een ingewikkelde naam voor uh, eigenlijk iets heel eenvoudigs. Ja. Uh, Samen Sterk tegen Stigma wil iets doen aan het stigma op, uh, op psychische aandoeningen. Ja. En uh, dat, dat iets is eigenlijk uh, dat we nog normaler willen maken... Uh, een psychische aandoening is even gewoon als een fysieke aandoening is. Even gewoon als diabetes of gebroken been. Mm -hmm. En dat is wat wij op allerlei mogelijke manieren stimuleren. Hey, en Stefan Groothuis, we hebben hem vorige week allemaal zien winnen. Gouden plak, stond hij daar te stralen op het podium. Uh, ook hij heeft natuurlijk uh, ja, diepe dalen gekend, ook met depressies. Uh, mm -hmm. wat, wat doet hij voor jullie... Um, nou, heel, heel veel. Niet, niet specifiek voor ons, maar vooral voor uh, ja, voor, voor, het, voor het thema. Mm -hmm. Hij zet het, uh, um, eigenlijk is, is hij de vermenseling van het gewoon maken van een, uh, van een, in dit geval een depressie. Yeah. Um, hij pint een gouden plak en daarmee. Uh, zegt hij ook eigenlijk van, nou, kijk wat ik heb gedaan. Ik heb mijn depressie overwonnen en ik, uh, en ik uh, heb olympisch goud gewonnen. En daarmee is hij een voorbeeld voor heel veel mensen die een depressie hebben. Maar hij laat ook zien dat uh, voor mensen die niet te maken hebben met een, met een psychische aandoening... Dat het, uh, dat het iedereen kan overkomen en dat ja. het daarmee dus heel gewoon is. Ja, precies. Maar, maar is dat dan niet frustrerend voor mensen die dan een depressie hebben... om hem dan een gouden plak te zien winnen en zelf te denken van, ja, dat gaat... Ik waarschijnlijk nooit redden. Want laten we wel wezen: de kans op een gouden plak op de medaille of op de Olympische Spelen is natuurlijk redelijk klein. Ja, maar. Dat geldt, geldt voor iedereen. Ja, precies. Ik denk niet dat heel Nederland nu, nu um, uh, heel erg uh, vervelend, het heel erg vervelend vindt dat hij zelf nooit een uh, gouden plak uh, zal winnen. Maar ik vind het vooral heel erg mooi dat uh, heel veel andere mensen, er zijn 24 plakken gewonnen in, in Sochi, mm -hmm. dat, dat, uh, dat, dat aan de hand is. En dat is niet, uh, het is niet zo dat als. Um, uh, Stefan Groothuis in de Slootklinck, iemand anders dat ook zou moeten doen. Mm. Maar het is wel, uh, hij laat ermee wel zien um, dat je je depressie kunt overwinnen... Ja. en dat je dus een prestatie kunt neerzetten. Ja, en ja, ja. Um, dat, en dat, is, dat is van belang. Ja, precies. Ja. Hey, en wat doen jullie verder voor mensen met, met een depressie? Hoe, hoe helpen jullie ze dan? Um, wat wij doen is een, uh, zijn een aantal uh, projecten. We hebben in ieder geval afgelopen jaar heel nauw samengewerkt met Sire. De Sire-campagne van afgelopen jaar over mensen met een psychische aandoening. Um, die konden bellen. Mensen in de omgeving van mensen met een psychische aandoening konden bellen naar, uh, naar een hulplijn. En dan zaten mensen achter de telefoon die uh, zelf ervaringsdeskundig zijn. Mm -hmm. Een depressie hebben gehad of een uh, bipolaire stoornis hebben of... PTSS-verleden uh, hebben. PTSS is een uh, posttraumatische stressstoornis. Mm -hmm. nou, alle mogelijke aandoeningen uh, hadden wij eigenlijk achter de telefoonlijn zitten. En die gaven advies aan mensen van nou, hoe ga je daar nou mee om? Want mensen vinden dat heel erg, heel erg lastig. Van hoe, hoe, hoe ga ik nou om met iemand in die een depressie heeft? Nou, dat ja. is een, uh, iets wat we afgelopen jaar hebben gedaan. Um, wat we verder doen is dat wij... Uh, we werken heel veel samen met ambassadeurs... En dat zijn uh, eigenlijk allemaal rolmodellen. Dat zijn niet allemaal Stefan Groothuizen... maar dat zijn hele gewone mensen, zoals jij en ik... die zelf ooit een aandoening hebben gehad, of nog steeds hebben we, en daar heel erg open over zijn. En die um, daarover vertellen op een school of uh, op een workshop... of nou, waar dan ook in de media, um, om het op die manier... Um, psychische aandoeningen een gezicht te geven... en daarmee ook gewoner te maken. Ja... En daardoor mensen die dat dan hebben, eventueel ook weer ja, een steuntje in de rug kan zijn. Een ja. beetje doorheen kan slepen. Ja, precies, ja. het werkt natuurlijk uh, aan heel veel kanten. Het, het werkt ook een Stefan Groothuis, maar ook de ambassadeurs die, uh, die voor samen sterk tegen stigma werken. Ja. Die uh, laten ook zien van nee, kijk, het, het, het, het kan. Kijk, kijk, wees gewoon trots op wie je bent en laat zien uh, wat, je, wat, je, wat je kan. Ja, ja, ja. Mooi, mooi is dat in ieder geval. Hey, en nu als ik een hele persoonlijke vraag mag stellen. Uh, mijn vraag vannacht is, namelijk, nou, uh, ja, wat, wat sleept jou er doorheen? Een dag waarop het uh, even wat minder gaat. Zijn dat dan vrienden, familie of uh, ben je met een goede bak koffie eigenlijk al, al geholpen? Wat, wat is voor jou persoonlijk uh, iets wat jou de ja, dag doorsleept als het even niet zo lekker loopt? Ja, dat, dat, uh, eigenlijk wat, wat jij ook zei, dat, het verschilt heel erg. Uh, ja, ik, ik ben nooit echt een enorm ochtendmens, dus het uh, koffie helpt altijd <lacht> wel, als het soms niet allemaal lukt. En uh, soms denk ik ook van, nou, nu moet even rustig aan die koffie uh, gaan doen. Dus dat helpt altijd, het helpt ook altijd. Uh, als het, uh, soms heb je zo'n dag dat het echt allemaal niet goed gaat. Mm -hmm. Nou, dan probeer ik maar de simpele dingen te doen... en te hopen dat het uh, de volgende dag beter gaat. En dan helpt ook het uh, thuisgrond daar wel in. En dan denk je, oké, okay, ja, dit is veel belangrijker... dan uh, dat ik me druk ga zitten maken over een uh, vervelend mailtje... wat ik heb gekregen. Ik noem maar even wat. Ja, ja, ja. ja. Dus dan kijk je naar wat je thuis hebt... en dan denk je, ach... Ja, en weer naar de dag van morgen. Je weet altijd dat die dag veel voorbij gaat. En dat het op een andere dag, op een ander moment... alweer beter zal gaan. Kijk, nou, dat is in ieder geval erg mooi. Gedeen, dank voor je tijd. Samen sterk tegen stigma. Dus mensen die er wel echt even doorheen zitten... die kunnen in ieder geval bij jullie aankloppen. Ja. Nou, super. Bedankt voor je tijd en een hele fijne nacht. Ja, dank je wel. Ja, ook bedankt. En aan de telefoon heb ik Mark. nacht. Goedemiddag. Hoi. Uh, als jij er even helemaal doorheen zit. Wat helpt jou dan echt uh, om door de dag heen te komen? Nou, dat is me een beetje overviel. Maar ja, dat weet ik al langer in mijn leven. Als, uh, ik had een paar dagen geleden, zei ik net tegen een collega... Uh, kwam ik thuis en werk. En weet en je, in mijn eigen omgeving uh, wat dingen tegen zaten. En, ik kreeg helemaal een rotdag. Yeah. En ik deed de radio aan. En ik denk vrij snel was het... Ik hou erg van muziek. Uh, stond... Uh, ik denk dat het heet All for of All Lena van Billy Joel. is yeah. een uh, erg goede muzikant. Mm -hmm. En ja, uh, ik dacht, het draait een knop uh, in mijn gemoedstoestand 50% uh, procent of, of nog meer uh, omhoog. En dan besef ik tijdens en vooral na het liedje ja, hoe, hoe belangrijk en lekker ik muziek uh, vind en van invloed dat is op mijn, uh, mijn stemming. Yeah. Mag ook een mel melancholisch liedje zijn, maar in ieder geval wat. Ja, wat ik waarschijnlijk... uh, ...mooi is en ja. ook best wel vaak wat, wat langer, van langer geleden is... ...kind was en nog steeds uh, herinnering oproept... Uh, ja. ...van situatie of geur of, of gelukstoestand. Dus uh, het is dan vooral uh, dat, dat, dat echt de, brengt, de muziek. Geef geeft muziek mij, bied muziek mij. Ja, het gaat niet zozeer om de tekst... ...maar echt om de muziek en, en het gevoel daarbij, zeg maar. Ik heb wel, in naast van klein van altijd... Het, ...de muziek overheerst en pas toen ik ouder werd... ...dat je ook wel tekst, ik hou er bijvoorbeeld erg van bluff. Ja, dan is het ook makkelijker misschien in Nederland uh, dat tekst ook voorbij komt. En de combinatie kan ook fantastisch zijn... maar het is al 80% of meer is, is eerst de melodie uh, de muziek Ik hou dus van een mooie melodie. En niet van te eentonig of, of oninteressant of uh, dat liggende deuntjes. Oké, okay. ja, dus het mag wel wat meer omhanden hebben soms. Maar het hangt een beetje ja, ook dus van het de gemoedstoestand de af. Op ja, dus Genesis. Er is meer aan Supertramp en Genesis en weet ik veel... Maar daar zit dan nog wel eens één of twee keer in een, een moment. opeens een, een uh, versnelling of een uitstapje. Uh, ik ben niet zo muzikaal maar, uh, of technisch uh, onderlegd. Maar uh, wat, wat, wat het spannender maakt dan, dan alleen maar I love you. en bijna eenzelfde uh, mm. melodie. En, ja. Uh, uh, ja, dat kan een lied. Ik vind het leuk als een liedje wat spannender is. Het mag een mooie. hoe heet het? Zeg maar een romantische melodie zijn. Maar als, zoals Genesis of Supertramp of ook Bluff. Of, Beatles of weet ik veel, opeens een spannend uitstapje maakt. Ja, dat, dat geeft wel verdieping, vind ik, in een, in een mooie muziek, een mooi liedje. Nou, kijk, Mark, muziek sleept jou er dus doorheen. Dat is goed om te horen. Zometeen heb ik nog ja. klaarstaan uh, Klein Orkest. Is dat ook leuk? Sleep je dat ook een beetje doorheen? Of? Uh, ben jij ook zo bang? Of uh, over de muur? Maar... Over de muur? Ja, dat is een mooi nummer. Ja, nou, dan ga ik die straks speciaal voor jou draaien, oké? Okay? Heel graag. Leuk. Hey, bedankt voor bellen, Mark. En een hele fijne nacht. Bedankt en een fijne nacht nog. Bedankt, hetzelfde. En uh, aan de telefoon ook Hans, Goeienacht. Goeienacht. Hoi, ja, wat sleept jou er doorheen? Uh, een, een dag die net even niet zo lekker loopt als alle andere dagen? Hi, ik heb uh, elke dag uh, heb ik geen probleem. Ik, uh, ik heb gelukkig uh, omstandigheden dat ik elke dag vakantie heb. Oh, echt? En, <laughs> ja, ik ben gepensioneerd. Dan Kijk. Heb ik elke dag vakantie. Ja, voelt dat ook Sorry, echt zo? Het zo Voelt dat elke dag als lekker opstaan, krantje erbij, vogeltjes sluiten, kopje koffie? Ja, ik uh, sta op en ik kijk naar mijn liefde vrouw, dus is de koffie. En dan uh, maken er we weer een gezellige dag van. En ik heb een vrouw die kan ontzettend lekker eten koken. Ik heb een vrouw die is ontzettend goed voor mij. En dan zijn rijkdom. En een vrouw uh, is bijzonder geweest. En ik ben blij dat ze bestaat op deze wereld. Wauw, wow, ja. Dus ja. Een vrouw moet je verdienen. Een vrouw moet je... Moet je omarmé. Uh, ja. ja. Ik bedoel, het is toch geweldig. Tenminste, als ik kijk als, als hetero zijn, dan vind ik het geweldig. om een vrouw te hebben waar we al liever leed met de ja. Al 45 jaar. Zo. En daarvoor vier jaar verliefd, verloofd en getrouwd. Een oh. beetje dat was. Een van de mooiste vrouwen, vrouwen van Arnhem. Heel Arnhemse meisjes. <laughs> en daar ben ik trots op. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik praat ook vol liefde over ja. haar. Dat is leuk om te horen, inderdaad. Ja, ik bedoel, de krediet van het leven, maar het duurt maar even. Ja, ja, dat is ook zo. U zegt dat ze heel lekker kan koken. Wat is nou uh, de beste gerecht? Als u zegt, nou, als ik dan oh. toch een beetje erheen zit, hè? u heeft al een heel gelukkig leven, maar als we dan even een dagje minder gaan, Wat zet ze dan op tafel wat u zegt? Nou, dat sleept me er dan echt helemaal doorheen. lekker bord boerkool met een grote worst erbij. Ja. Kijk. lekker, over het. Nou, okay. <laughs> heel erg goed. Hé, hey Hans, ontzettend bedankt ja, voor het bellen. Nee. nee, maar ik bedoel, we voor een van de mooiste landen van de wereld. Ik bedoel daar we toch niet klagen. Nee. Er is wat in de wereld Aardbevingen, overstromingen. Ik bedoel we hebben daar ondergras van. En hoe is er samen gaan iets van maken? Ja. En ik val muziek. Ik bedoel, ik ben ontzettend diversiteit in muziek. En dat is heel divers. Ik bedoel, ik kan ontzettend veel van de echte truckersmuziek. En je hoort je veel te weinig op de radio. Echt, Willy je wel Owens, ik doe een doos allemaal op. Ja. Er is ontzettend mooie muziek. Maar de mooie muziek zijn de vogels. Ja. Straks weer, <laughs> weer beginnen te fluiten. Heel goed, ja, ja. zeker. Ja. Hey Hans, ontzettend bedankt voor bellen. Ja, dat is hey. blij. Uh, EO, hè. Ja. Ik blijf je zelf geloven. Hè. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> Klopt. Hey Hans, geniet, geniet van elke dag vakantie. Precies, we gaan binnenkort weer uh, met de uh, ja weer achteraan en dan dus zakken weer op dat is zaten we landen oh kijk lekker wel weer is hier. kijk en, en dat samen he? met de vrouw nou wat wil je nog meer inderdaad Hans ja, bedankt voor bellen en een ja. fijne nacht hè ja en blijf lachen. He? ja zeker weten dat ja. sowieso en speciaal voor Mark had ik al beloofd inderdaad hier een klein orkest over de muur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 omdat ze soms in het westen Soms ook in het oosten willen zijn West-Berlijn De Koer-Vuurstendam Er wandelen mensen Langs porno en piepshow Waar Mercedes en cola Nog steeds op een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 Klein orkest over de muur hoorde je hier bij Dit is de Nacht. En ik krijg ook een, uh, uh, een mail binnen. Uh, beste mevrouw, uh, ik ben reeds 18 jaar ziek. Lig vier, sinds de laatste vier jaar lig ik circa 23 uur per dag op bed. Heb uh, 24 uur per dag eigenlijk pijn. En dat is al 18 jaar zo, althans 18 jaar ongeneeslijk ziek. Uh, ben 67 jaar en ik heb eigenlijk twee toeverlaten. Ongelooflijke trouwe god die me steunt. En uh, diezelfde god die mijn vrouw de kracht geeft om me te verzorgen. En dat doet die vrouw helemaal alleen voor hem. En het uh, resultaat is, we zijn samen erg gelukkig. En zitten we in de put, dan sluiten we de ogen en vragen we om kracht. Een uh, vriendelijke groet van Peter. Nou, dat, dat is ook inderdaad ontzettend mooi om, om te lezen. Um, uh, ja, ontzettend ziek zijn, maar dan toch de kracht vinden in, in geloof. En ook in je vrouw die, die er zo voor je is. Dat vind ik uh, mooi om te lezen. Ja, We hebben het over dingen waar je de kracht uit haalt. Stefan Groothuizen won een gouden plak op de Olympische Spelen... dat terwijl hij een depressie overwon. En uh, ja, dat lijkt me dan echt een lichtpuntje, als in... Daar, ga je, daar doe je het dan voor. Dan, dan geeft je kracht om weer verder te gaan. Dat je denkt, ja, maar ik heb nog iets in het vooruitzicht. Um, het kunnen ook vrienden zijn, familie. Uh, lekker eten. Uh, gewoon lekker thuis zijn. Gewoon de gezinssituatie. Wat sleept jou door een moeilijke dag? Dat is mijn vraag. En bellen kan 0800-1121. Op onze kosten. Nou, is ook weer een lichtpuntje toch? 0800-1121. En aan de telefoon Alaina, goedenacht. Hallo. Hi. Wat, wat sleept Hi. jou er doorheen op een moeilijke dag? Mijn kippen en mijn hondje. Regelmatig heb ik een, uh, een oogzicht, dus regelmatig lig ik dan in de zonkap. Want dan kan ik mijn ogen niet open hebben, dan zijn ze helemaal ontstoken. Oh. Maar dan komt het hondje naar me toe. Ja. Yeah. En die gaat me helemaal likken. Zo van: Oh, kom, ik wil even naar buiten. Ah. Oh. Dus dan moet ik met de traplift naar beneden, want ik kan nou ook heel slecht moeilijk lopen. Ja. Yeah. Dus dan ga ik. Naar beneden. Nou, de kip horen me. Tok, tok, tok, tok, tok. Mm. Dus zo van, wij willen eten. Dan moet ik een sjaal op, een muts op, een zonnebril Want ik kan geen weg verdragen. Mm. Maar dat wat je zo is, dan bij die bezig bent van... Ah, ja, die hebben we nodig. Ja. ja, die kun je verzorgen en die, die, die, die geven jouw aandacht en jij hun weer. En dat, dat heeft een wisselwerking, zeg maar. Dat wist, dat het hondje heeft al wat gedaan, die krijgt wat eten. Ja. Nou, van, dan gaat ze naar de trap, dan zegt ze van, nou... Of ze denkt, dat zo van... We moeten weer naar boven, want het is boven donker. Ja. daar moeten we heen. En dat doet soms drie, vier dagen. En dat, dat is zo leuk. En dan denk ik van, oh ja, even mijn meisje eruit. Even mijn meisje buiten wat eten geven, een aantje geven. Ja. En dat is zoiets, dan denk ik van, ja, daar doe ik het dan voor. En hoe heet je hondje? Moppie. Moppie. <laughs> wat ja. leuk. En het, is een, het is een Moppie. Ja, hè? <laughs> ja, het is een schat. Wat leuk. leuk. En, en, wat, wat, wat, en wat, voor, een... wat voor hond is Moppie? Moppie is een kruisje tussen een titio en een Maltese. Oké. Okay. Dat is een klein is een hondje klein. dus. Een kleintje. Een kleintje. En ik, nou, ik, zit in, ik zit ook buiten in de rolstoel, dus een rood hond gaat niet meer. Nee, en dan mag ze mee op schoot? Nee, dan gaat ze op het voetenplankje zitten. Oh. En dan rijden, we, dan rijden we naar het, als ik met goede dagen rij ik naar het bos toe. En dan zijn we om twee uur in het bos. Ah. Oh. dan is het de tijd van leven. Leuk. Ja, en dus dat kan ik me voorstellen inderdaad. Dat, dat, dat een, een huisdier, dat dat, dat ja... Dat sleep je er ook ja, heen. Ze is niet zo jong meer, hoor. Ze is, uh, is doof en ze is blind. Ze is al ruim 15. dus... Maar en heb jij daar ook al 15 3. jaar? Ik heb uh, 13 jaar nu. Dertien zo. Dus ze komt uit het asiel. Wauw, wat leuk. En de kippen? Ja. Die uh, hebben we net voor eerst vorige week eieren gelegd. Dus die zijn er nog geen jaar. Oké, okay. oh wat leuk. Dus verse eieren ja, van zijn. de kippen. Ja, het zijn echte plumelkippen. Het lijken net plumootjes. <hijen> Hebben je kippen ook namen? Nee, toch? Het nou, de een heet platpootje. Hoe? Want die, die platpoot. Platpoot? Ja, en dat is... Ik heb haar vanaf de eerste dag meegemaakt, als ze een kuikentje was. Ze kon niet uh, staan. Toen zei ik van, oh, die gaat naar mij toe. Zeg, ik zeg, ik heb ook platpootjes, dus dit is een Dus na vier dagen kon ze nog aan bestaan. En na de vijfde dag, dan moet je ze oh Want dan komt het niet meer goed. Nee. Ik zeg echt, ik heb een niet aan. Ik zeg morgen loop je. En ik kwam inmiddels in de winkel. En mevrouw liep. Kijk. Zo hoort het. En mevrouw het. Vrouw liep. En toen heb ik ze op de grond gezet, samen naast de hond... De hond en de kippen gaat prima hoor. Wat leuk. Als ik de hond, hond kreeg, ben, houdt jouw kippen ook. Ja. Wat grappen. met de kippen. Wat leuk. Allee, ik vind het leuk om te horen. Jouw dieren slepen jou echt uh, erdoorheen. doorheen. Je hondje Moppie Helemaal. en de kippen, onder andere platvoet, de kip. En uh, nou, leuk om te horen, Aleide. Dankjewel voor bellen. Oké, okay, graag. Daar werkt. Ze... Ja, bedankt en een hele fijne nacht. Doei. Ja, we hebben het over de dingen die jou door de dag heen slepen. Dat kan natuurlijk echt, ja, dat kan echt van alles zijn. Uh, Hondje moppie van Aleida of de kippen. Maar het kan ook een goede kop koffie zijn. De vrouw van Hans die sleept hem er doorheen. De muziek van Mark. En ik ben op zoek naar jouw ding. Wat sleept jou nou door de dag heen? Dat je s morgens wakker wordt en denk: Nou, dit is hem niet helemaal hoor, mijn dag. Ja, dat, dat heb je soms. Dan stap je even met het verkeerde been naar bed. Uh, dat uh, ja, gebeurt. En wat sleep je er dan doorheen? Het kan familie zijn, het kan gewoon lekker thuis zitten zijn. Het kan goede muziek zijn, maar ik wil weten wat jou erheen sleept. 0800 1121. En uh, Andrew Peterson die schrijft zelf dat, uh, dat hij heel veel uit het geloof haalt. En hij maakt daarnaast ook nog eens hele mooie muziek. Rest Easy. Yeah. Andrew Peterson, ja, die dus uh, zijn geloof heeft uh, waar hij uh, houvast aan, uh, aan heeft. En dat sleept hem de dag door, althans, dat is te lezen op uh, zijn website. Uh, aan de telefoon heb ik, uh, ja, dat weet ik nou niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar Bavik, goedenacht. Goedenacht, met Bavik. Bavik, kijk aan, heel goed. Hé, hey, jij zit in de auto en, en, en jij luisterde en je dacht, nou, ik heb ook wel iets wat mij de dag doorsleept. Wat is dat? Nou, ik ga eerst even mijn auto uitzetten. <laughs> uh, nou, wat, wat mij uh, vannacht uh, oversleept. Ik hoor het hele grote uh, uh, crisis in Afrika. Ja. Yeah. Maar dat is een ander soort crisis dan wij hebben hier in Europa. Ja. Yeah. We hebben daar uh, in Afrika hebben ze een soort uh, uh, ziektecrisis. Ja. Yeah. En dat soort crisis die, uh, hebben wij als land nummer één ter wereld, hebben ze dat goed bestrijden. Je uh, weet het nog, dat uh, vogelgriep bewijs van. Ja. Yeah. En dan wordt vogelgriep. Uh, dat we hebben hier in Nederland goed bestrijd. We hebben niet meer vogelgriep. We hebben er last meer van. Nee. En in Afrika wordt het. Uh, als ik een uh, achtergrond. Uh, of hoor ik via de nieuws. er wordt het massaal begravenis van mensen met vogelgriep die dood geweest. Of doodgegaan. Oké. Okay. En, en, en hoe link je dit dan? Uh, hoe uh, hoe sleep jij dit door de dag dan? Hoe moet ik dat zien? Dat, dat, wij, dat wij als Nederland, land nummer één, uh -huh. we moeten steun. Wij geven steun naar Afrika, meerdere uh -huh. landen in Afrika. Dat wij uh, met uh, die steun, belasting dat ik geef, land naar regering die gaat uh, wapen of uh, chemisch wapen kopen, dan geef ik wij uh, een, een brik, net zoals vogelbrik. Mm. Dan zeggen wij tegen de regering daarom van... wat denk jij, wij helpen jou met de mensen die ziek. In Afrika zijn ontzettend veel mensen met ziekte van C uh, Van yeah. uh, levers. Yeah. Waarom gaan, geven wij niet daarin steun en help uh, aan, aan die mensen daar? Ja, Want dus jij, denk, jij zou, zou het zo fijn vinden als de regering uh, aan de arme landen denkt... en dat geeft jou dan weer een goed gevoel en dat sleep je door de dag heen. Ja, maar de scherps hebben toch geld? Ja. De geef, ja, maar ik zit, ik zit hier in Nederlands met uh, beperkt uh, arbeid. Mm -hmm. ja? Mensen heel veel werken in uh, uh, uh, werk kwijt. Yeah. Nou, ik ga op die manier wordt dit debrek in Nederland gemaakt. Mm -hmm. Dus mensen gaan in het werk, inbakken, uh, uh, schoonmaken, noem maar allemaal op. Dat mm -hmm. heb je allemaal nodig in het bedrijf. Dus ja, ik ga maken. En dan geven ze naar de landen van deel de derde wereld. Ik ja. neem bijvoorbeeld Egypte. Ja? Die gaan da, Daar zijn artists, die zijn, zitten artsen zonder werk. Nou, dan gaan ze de artsen door de landen heen, dat werk naar mensen mm. geven. Dus mensen in Nederland hebben ze kans voor werk. En mensen die in Afrika of in Egypte, die hebben ze ook al werk. Ja. Bewijs van. Ja. Dat is, werk, dat is een bank creëren. Ja. Maar vooral dus delen. En wat je hier hebt, dan ook uitdelen weer aan anderen. Dat geeft jou eigenlijk een goed gevoel? Dat geeft ze meer, meer een lekker gevoel. Je ja. ziet niet alleen goed, maar. Het is de bedoeling dat wij op aarde zitten. En dat moeten wij allemaal goed hebben. Ja. Dat proberen wij allemaal goed te hebben. Ja, nou, dankjewel voor het bellen, Bavik. Uh, uh, en een hele fijne nacht nog. Dus inderdaad, uh, dingen uitdelen... Uh, krijgt hij een goed gevoel van. Dat is natuurlijk ook fijn, inderdaad. Dus ja, sleep door de dag. En dat uh, daar ben ik wel met hem eens, inderdaad. Als je dingen deelt met anderen... Uh, als je iets uh, uit kan delen... dan geeft dat inderdaad een goed gevoel. En dat kan ook weer net even dat stapje zijn... wat jou uh, door de dag heen sleept. Uh, daar ben ik ook naar op zoek... Jouw verhalen over wat sleept jou door de dag? Is dat nou uh, inderdaad uh, uh, dat, dat goede ontbijtje? Of een zonnestraal? Of een vogeltje dat fluit? Dat kan natuurlijk allemaal. Dingen die jou er doorheen slepen als je s morgens uit bed stapt... en je denkt... Nah, ik weet het niet. Dit is misschien niet helemaal een succesdag. Hè? Soms dan sta je op dan denk je gewoon, ja, dat, dat is het niet. Dat, dat heb ik ook wel eens. Dan uh, ga ik koffie zetten en dan loopt mijn koffieautobinaat uh, vast... of de koffie is op. Dan uh, loop ik naar mijn fiets en ik woon midden in de stad... en dan staat hij helemaal ingebouwd en dan krijg ik hem niet los. En dan, uh, of ik ga naar de auto en die start niet. Ja, dat is er een dag dat je denkt, ja, ik kan er eigenlijk wel aan beginnen, maar... Ik weet niet of die nog helemaal goed komt. Nou ja, wat zijn dan de momenten waarvan je denkt: nou, dat sleept me er dan echt even doorheen. Familie, vrienden, uh, geloof. Het kan allemaal. U mag bellen 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer. Daar kunt u uh, naar bellen. Dat is gratis. Dat is ook weer fijn. Dat is ook weer een soort lichtpuntje. 0800 1121. En mailen mag natuurlijk ook. Dat is nachtapenstaart.eo.nl. Promise never came with a maybe. So many words I left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. van simply reds en het is wel grappig want de naam komt eigenlijk voort uit de, de grote passie van uh, zanger Mick Hucknall want uh, die is heel erg fan van voetbalclub Manchester United en daar is dan de naam weer ook weer op gebaseerd en je hoort het liedje Stars ja en dat is dan ook altijd wel weer een een mooi iets als ik naar de sterren kijk dan word ik ook altijd heel erg gelukkig van want dan voel ik me altijd heel klein en dan voel ik me heel erg uh, nedering, maar dat is ook weer juist heel fijn, want daardoor heb je het idee van... ach, het maakt ook allemaal niet uit, zeg maar. Vind ik heel erg leuk. Aan de telefoon heb ik Kobi. een hele goede nacht. Ja, goedenacht. Hallo met Kobi. Hallo. Ja. Wat sleept jou er ja. doorheen? Wat zijn voor jou lichtpuntjes in het leven? Nou, uh, dat is in, uh, Ja, mijn kinderen wel. Mm -hmm. Maar die wonen ver weg. Maar uh, ik heb heel veel steun aan mijn huishoudelijke hulp. En die komt morgenmiddag. dan kijk ik de hele week al naar uit. Oh, wat leuk. Daar kan ik van alles mee. We kunnen overal over praten samen. En uh, we doen samen boodschappen zo nodig is. Want ik heb een chronische rugaandoening. Ja. Yeah. En, uh, nou, dat, dat die, die meid, die, ja, ik noemde daar maar die meid. Maar ze, ze komt alle lof en alles komt ze toe, gewoon. Wauw. Wat hè? Ja, ik heb daar ontzettend veel steun en uh, en hulp Ook over geloofzaken kunnen we praten. En wat ik ook heel belangrijk vind. Ja. Yeah. Maar goed, uh, maar morgenmiddag van, uh, nou dan gaan we uh, tenminste. Dat is mijn plan. Uh, dan willen we gaan boodschappen doen. Ze zegt me wat je wil. Ik ga met je mee. En ze doet het. En nou, ze is gewoon een vrouw uit duizenden, absoluut. Wauw, wat leuk om te horen, Kobi. Wat, wat, wat gezellig. Ja. Hey, komt zij vanuit een stichting? Of komt zij uh, van, vanuit ja, de... Ja, ze is wel van een, van een organisatie. Maar ze komt al wat heel lang die, bij die, jou. Die, elke keer dezelfde. Wat zeg je? Maar ze komt al heel lang bij jou. Elke keer dezelfde. Ja, ze ja, is nu een, een maand of vier hier bij mij. En uh, ja, ik krijg nog steeds dezelfde nu. Ja, want... Uh, ja, die jonge meisje is allemaal goed er wel, maar zij is uh, ja, iets ouder. En ja, ik heb ontzettend veel steun aan haar in, in alle opzichten. Ja, hè? En uh, we doen verder ook leuke dingen. We nemen ook alle tijd om te praten. De dingen die ons beiden bezighouden, die hebben we vrij, frank vrij over kunnen praten. Mm -hmm. En nou, dat doet me zo ontzettend goed. Wat gezellig. Wat leuk om te horen, ja. Kobi. Ja, dat doet me ook heel goed. Ik kijk al uit naar morgenmiddag, hoor. Ja, hè? En dan komt ze één keer per week? Ja, ze komt één keer per week. En uw kinderen, ja. u zei al, die wonen wat verder weg. Zitten die ook nog wel vaak? Of? Ja, de een woont in Groningen en de Rente en ik woon in Gelderland. Oh, ja. ja. Dat is een stukje zou, rijden dan. Maar... Wat zegt u? Dat is toch een stukje rijden dan, inderdaad. Uh, ja, maar goed, ik heb vanavond even mijn oudste dochter aan de telefoon gehad. Uh, dan praat je ook even bij. Maar het is niet even eventjes, gauw eventjes, uh, om de hoek een kopje koffie drinken, bijvoorbeeld, hè? Nee, nee, nee. Maar, uh, daar, dat houdt ook weer in. Als ik er naartoe ga, dan ga ik nooit voor één nachtje, hè? Nee, wat langer dan gelijk. Ja, precies. En ja. dat is het mooie daar weer van. Ja, ja, ja. En, en Kobe heeft u ook veel, veel buren en mensen in de buurt... waarmee u dan ook gezellig leuke dingen doet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Dus die huishoudelijke hulp... dat is eigenlijk echt het lichtpuntje ja, van de week? Absoluut. Wauw. Ja, absoluut. Nee, hier in de buurt heb ik eigenlijk... Uh, nou, niks. Nee. Nee. Ieder voor zich. ja. En wonen... gaat het? Ja, en, maar uh, goed contact met de buren is er ook niet? Ja, met een paar wel. Ach, we groeten elkaar wel, maar niet als we bij elkaar over de vloer komen. Nee. En oh, die behoefte heb ik ook niet zo, want. Ja, men wil altijd te veel van mij weten. En. Nou, dat, uh, daar hou ik niet van. Ik wil kwijt wat ik kwijt wil. Ja. <lacht> En uh, als het eenmaal in de buurt is en uh, ik heb niks te verbergen... maar bepaalde zaken gaan een ander niet aan. Nee, nee, dat is ook zo. Nee. Uh, dus, maar goed, uh, ik heb uh, steun aan mijn kinderen. Alhoewel ik ook ja, begin januari... Ja, dat word ik heel Ik heb mijn zoon verloren. Mm. Ach, jeetje. Wat heftig. Gecondoleerd, Kobi. Dat, uh, dat, is, dat is nooit leuk natuurlijk. Mm. Nee, heel onverwacht. Als je dan een weg was die... Hey. Ja, en dat, uh, dat doet me pijn, maar ook kan ik daar met dat loesheid zo, hoor, die morgenmiddag komt. Met haar kan ik erover praten. Yeah. Met mijn predikant van de kerk uit kan ik er ook over spreken. Mm. Dat is er zo, maar het is wel mijn kind en... Een kind hoort niet voor zijn ouder weg te gaan, toch? Nee. nee, dat ben ik helemaal met u eens, inderdaad. Wat heftig zeg? Ja, ja. Maar ja, dat hebben wij niet in de hand, hè? Nee. Nee, helaas nee. niet. Wat uh, droevig nieuws, inderdaad, Kobi. Dat is. Uh, ja, dat lijkt me ontzettend ja. heftig, inderdaad. Ik, ik weet niet hoe dat moet voelen, maar ik kan me alleen maar, maar indenken dat dat gewoon ontzettend zwaar en, en, en, en ja, heel veel verdriet oplevert. Ik heb vaak gezegd: oh ja, ik. Uh... Ik, ik kan er alles bij voelen. Ja. En dan denk ik altijd aan de woorden van mijn moeder. Toen hij alleen kwam. Hij mm. zegt, niemand kan voelen wat ik voel als je het niet mee hebt gemaakt. Nee. nee. En zo is het ook. Hè? Het is allemaal goed bedoeld hoor. Mm. Daar niet van. Maar uh, als je het zelf niet hebt meegemaakt. Mm. Dan uh, kun je het ook niet invoelen. Nee, dat is ook zo. Nee. nee maar... Nou, Kobi, ontzettend oh, veel kan... sterkte voor nu. En morgen komt Loes in ieder geval weer? Ja, oh ja, kijk er maar uit. Nou, ik kan het me helemaal voorstellen. Ik zou zeggen, zet de koffie lekker voor de klaar... en uh, misschien een lekker gebakje. Uh... Nou, nou, we drinken samen thee, hoor. Oh, lekker aan de thee. Nou, dat kan ook. Ja, we gaan lekker <laughs> aan de thee. En, uh, Even ja. lekker thee leuten en goed bijkletsen. Absoluut. Ja, nou, leuk nee, om te horen, komt... Kobi. Kijk... Kijk er echt naar uit. Ja, hoor. Ik hoor het ook echt in je stem, dat je er echt zin in hebt. Dat is echt leuk om te ja, horen. Zeker. Ja, zeker. Ja, Daar mondter ik helemaal van op. Nou, dat kan, ik kan me heel voorstellen. Koop je genieten van morgen. Doei. En een hele fijne dag nog, nacht nog. En uh, ja, het, het is leuk. ik woonde altijd boven een, een, een oudere mevrouw ook. En dan fiets ik altijd langs en dan zwaaide ik altijd alleen maar. En ja, alleen maar zwaaien. Zwaaien zat heel enthousiast terug. En op een gegeven moment, toen, eh, toen, toen ging ik trouwen. Dus toen had ik een verlovingsring. Dus ik stond zelf wat raam, zo naar mijn ring te wijzen. Van kijk, kijk, ik ga trouwen. En toen moest zij dus huilen. Dus ik dacht van, oh. Dat was voor het eerst dat ik met haar sprak. Toen, toen kwam ze naar de deur. En ze zei ze, je gaat weg, hè? Hier. En toen dacht ik, ja, dat, ik ga inderdaad ook verhuizen. En, en dat, toen, dat, dat vond ik zo... Heftig. Toen dacht ik, oh, wat, wat, ja, dat deed me heel erg wel. Totdat ik echt dacht: oh, die mevrouw die staat helemaal ons te boven van dat ik wegga. En uh, vanaf toen heb ik dus goed contact met haar gehouden. En uh, nu ga ik af en toe even bij haar op de koffie. En dan zie ik haar ook echt helemaal opleven. Is ze heel, heel vrolijk, heel blij. En ja, die vertelt mij dus ook net als Kobe inderdaad dat er kinderen ver weg wonen. En uh, ja, af en toe even een lichtpuntje voor iemand zijn. Dat is uh, dan, dan toch in ieder geval heel erg fijn. Uh, ja, dingen die je er doorheen slepen op een dag. Uh, daar hebben we het over 0800 1121. Maar eerst Daido. white flag worden hierbij, dit is de nacht. En ja, we hadden het over hoop, waar putt u hoop uit? Nou, dat waren heel veel verschillende dingen, van lekker eten... tot uh, een uh, goede relatie, tot muziek en de huishoudelijke hulp van Kobe. Ontzettend mooi om te lezen. En Edwin die zegt nog, hoop doet leven. Nou, dat vind ik een mooie quote om mee af te sluiten. We gaan naar het nieuws van drie uur in Den Haag. Wat het heerlijk hebben over shoppen. Online of in de stad? Ik vind het allebei leuk.